Zand en Waalwijk. Info en gif. Sanctie. Sanctie. Moistraat. FM Mark van den Hoek. Moistraat FM. De beste wensen, de beste wensen voor 2020. En dit is de allereerste van dit jaar. Tot 7 uur is dit Langstraat FM Funknight. Straat FM tot 7 uur. There was een nieuwe maxi van de Universal Robot Band en Leeway Burgess. Die horen de Louis Vega Boogie Mix. Het origineel is uit 1982. Dit is 5 star. Let me be the one. Dan hoor je Catch in de Citroën en een souvenir van Rudy Pagaan. Let me be the one you give. Voor de catch maxi versie. Het is een souvenir uit 1984 belangrijkste van een funk night. Productie van Rick James. Dit is een uitvoering van Brunny Pagan. Me gusta What is I hear <laughs> En ik wil je goed voelen, de kleurversie uit de playlist was op. En ook deze komt uit de playlist. Vesta Williams is het en don't blow a good thing. Nou je kachif en help jezelf to my love. De komt van zijn LP uit 1983. Kashif heet die ook, die LP. En help yourself to my love. Imagine. En dit komt van die geweldige LP Break Into. Arlie en Jerry. When I see you. 85 En dan hoor je Dexter Wonsel, De de Mason en Skipper de Turner in dit eerste uur nog En we zijn er tot 7 uur, dus daarna nog een hele zooi, zeg maar, na het nieuws van 6 uur Zo belangrijk zat er heart Hard on the line komt uit de playlist. Bijna 12 voor 6. Dit zijn de Barkies en Loostok. Nou, je souvenir van Mason Living on the Edge. No matter what you see Souvenir in 1987 was dat. 4,5 voor 6. Dadelijk hoor je het nieuws van 6 uur. En na 6 uur na nou, het nieuws van 6 uur, zo moet ik het eigenlijk zeggen, zijn we terug met deel 2 van aflevering 113. op deze 4 januari 2020. Yeah. We gaan er het eerste uur uit met Skipword en Turno. Dit is This is the Night. I'm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 Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM, Langstraat FM, Nieuws. Dit is Ewald van Lint met het radio-nieuws. Zowel China als Rusland hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif telefonisch laten weten... dat de spanningen in het Midden-Oosten verergeren na de Amerikaanse moordaanslag op de Iraanse generaal Soleimani. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov vindt de drone in de nacht van donderdag op vrijdag... ...een grove schending van het internationaal recht die niets oplost. China en Rusland zijn twee belangrijke bondgenoten en goede handelspartners van Iran. In het Turkse Istanbul is een topcrimineel van de nationale opsporingslijst opgepakt. Dat bevestigt het openbaar ministerie na berichten in Turkse media. De 38-jarige man uit Rotterdam wordt al vijf jaar gezocht voor de liquidatie van een Amsterdammer in een Rotterdams eethuis op klaarlichte dag in september 2014. Sengiz A. zou nu met zes anderen zijn opgepakt voor een moord in Turkije. Volgens justitie is de kans ook om die reden erg klein dat hij nu nog aan Nederland wordt uitgeleverd. Bij een politiecontrole tussen Joure en Heerenveen is een politieagent gisteravond meegesleurd door een gestolen auto die hij aan de kant had gezet, dat meldt Omroep Friesland. Bij een tankstation probeerde de agent het portier van de auto te openen, maar de bestuurder uit Hoofddorp gaf toen gas en sleurde de diender tientallen meters mee. De agent raakte daarbij wonderwel niet gewond. De gevluchte bestuurder kon na een achtervolging worden aangehouden in een nabijgelegen weiland. En een Amerikaanse tweeling die 15 weken te vroeg is geboren heeft na een oproep van de bloedbank Californië van zoveel donoren bloed gekregen dat hun overlevingskans nu erg groot is. De tweeling Gloria Maya kwam na 25 weken al ter wereld en was oud genoeg om het te kunnen redden als er snel bloed werd toegediend. De bloedbank van Bakersfield in Californië deed op Facebook een oproep en mailde al hun donoren. Al snel kwamen 100 mensen bloed geven en daarmee redden ze de kinderen. Het weer bewolkt met vooral in het noorden en oosten af en toe regen bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Vannacht wordt het een graad of 5, in het noordoosten kouder met kans op mist en gladheid. Morgen is het bijna overal droog met af en toe zon en dan wordt het een graad of 8. Tot zover het radio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 www.ekcwaalwijk.nl Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl Ik bleef het liefst de hele dag in bed liggen. En op berichtjes reageerde die niet? Ik had echt nergens zin in. Waardoor je denkt, zou er wat zijn? Ik werd steeds depressiever. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ineens vroeg ze het. Ja, en dan ga je samen praten. Een op de twintig mensen heeft een depressie die hun leven beperkt. Er samen over praten helpt. Weet u hoe? Kijk op heyhetisoké.nl Hey, het is oké. -okay hey, okay. Maak het bespreekbaar. Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl Jacques Klein bouwmaterialen in Kaatsheuvel.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 down Ik ga live rap. Hier belangstrijd we bij Funk Night. Tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenverraden tussen 7 en 9. En dit is deel 2 van aflevering 113 van The Funky. En dit, dit zijn de Temptations. Avengers, Incognito, Cameo, The Givens Family, Jackie Boy and a Bad Bunch, Ashford and Simpson, D-Train, Prince Charles and the City Beat Band, and Your Bro and e People's. En dit gaat waarschijnlijk helemaal ergens anders over dan over 2020. 2020, maar heet wel 2020. De Souvenir 1985 en gewoon leuk om nu een keer te draaien. Dead. I never saw it from you I'm in a view Blinded by the double standard You were trying to tell me all the wrong Something in the love was missing you Said it's not too late to get it back But I just wasn't listening If I look back I've been losing instead Give us one more chance, I'll get it right Girl, you're gonna see some change and mm -hmm. In the fuck pocket, it's the perfect blend That's just the one thing missing You and I Here's what the music's saying Can't you comprehend? It's telling you to late, yeah After the music's got you working out the sweat All about you, I'm thinking Hello. Oh a break out my journey then. with this sexy girl. Extra time I'll spend on learning. Let me, let me. Ook wel van Single Life, She's Strange. En uh, ja, ook van. Uh, hoe heet die andere ook weer? Attack Me with Your Love. Dat heb ik de bekendste wel genoemd van deze. Cameo, what up? Ja, dat is er ook nog eentje. for You was dit in ieder geval. Langs hadden we een funk night. 4 over half 7. We zijn er tot 7 uur en na 7 uur. Ja, dan is Peter Sterrenburg hier weer. Dan wachten we inderdaad nog even op. Still, still wait, still waiting. <laughs> en dan kun je luisteren naar Peters Platenparade. Het is de Maxi van de Kiffen Family. I'm still, yeah, waiting. still waiting. Still waiting. You caught my eye when I first seen you When you passed by me, I didn't know what to say Every time I think of oh, you, get chills all through my body I start to tremble in every way I know there'll come a time when you say you will be mine And I'll put my arms around you and never let you go I've been waiting much too long for your to come along Baby, won't you hear I love you so I, I love, still I still I love to to right that. still waiting Yes, I am Waiting Still waiting I'm still waiting Yes, you go. Zijn dit met... van Ashford en Simpson komt van LP Oud of World 1984 en dat nummer we Out the World dat draaien we hier heel vaak Ashford en Simpson de maxi versie van Solid City Beat Band en dan word je D-Train Are You Ready For Me en dit nummer ja Full For Love <laughs> vaste gast in dit programma langs de de band Punk night. de laatste plaats Johan Peoples en Special en and... over speciaal gesproken na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Petersplaten geniet van een fijn weekend fijne week en uh, wij zijn er volgende week weer, om vijf uur, hier op Langstaat FM.